Te zoeken en dachten dat mee te doen met de Duitsers een bijdrage zou zijn aan het herkrijgen van een nationale identiteit en nationale zelfstandigheid. En dat heeft aangeleid tot excessen. Oestersje-regering in Kroatië betrokken geweest. In Hongarije zijn in de laatste fase van 1944 honderdduizenden uh, Joden.